4 uur. Het nos Journaal. Renate Evers. Bij een bank in een winkelcentrum in Leidendorp is een geldwagen overvallen. Er zouden twee daders zijn die zijn gevlucht. Of er geld is buitgemaakt, is niet bekend. De politie is met onder meer een helikopter op zoek naar de daders. Vanochtend werd een geldwagen beroofd in Ridderkerk. Ook die geldwagen stond bij een bank. Toen twee medewerkers van Brinks de bank uitkwamen... zagen ze dat de deur van de wagen open stond en dat de chauffeur was verdwenen. Ook bleek dat er veel geld weg was. Mogelijk zit de chauffeur in het complot... maar het kan ook zijn dat eventuele daders hem gegijzeld houden. Staatssecretaris Bleker past de plannen voor natuurherstel rond de Westerschelde niet aan. Hij zei dat in reactie op een brief van de eurocommissaris van Milieu. Die zet grote vraagtekens bij het kabinetsplan... om in plaats van de Wiegenpolder in Zeeuws-Vlaanderen... twee polders bij Vlissingen onder water te zetten. De eurocommissaris denkt dat dat niet genoeg natuurcompensatie oplevert... voor de verdieping van de Westerschelde. Bleek er in de Kamer over de brief van de Europese Commissie. Het is een kritische brief. Een, een pittige, kritische brief. Die mij ook is tegengevallen. Gelet op de, het voortraject wat er gaande was... Aan de andere kant, als ik naar het persbericht kijk... wat uitdrukkelijk spreekt over voortgaand overleg, nadere onderbouwing... dan uh, gaan we dat werk doen uh, en daar hebben we enige tijd voor nodig. Bleker benadrukte dat Nederlands Formeel... geen toestemming van Brussel nodig heeft. De maris heeft op de A76 een grote partij... semi-automatische geweren in beslag genomen. Bij een controle werd gisteren een slapende Hongaar... in een bestelbusje gevonden op een parkeerplaats bij Heerlen. De maris vond de wapens in de laadbak. Het waren semi-automatische wapens, wapenonderdelen zoals kijkers en richtmiddelen. En hij gaf zelf aan dat het uh, wapens waren uit de jaren 60, dus uit de periode van de Koude Oorlog, die hij uh, wilde verkopen aan verzamelaars in Groot-Brittannië. De man had niet de juiste papieren en de wapens waren ook niet goed onklaargemaakt. Daarom is de Hongaar van 20 opgepakt en hij zit nog steeds vast. Rond deze tijd begint een Tweede Kamerdebat over de Europese top van morgen. Bij die bijeenkomst worden mogelijk knopen doorgehakt over de aanpak van de schuldencrisis. Zondag was er ook al een Europese top, maar daar werden geen beslissingen genomen. Net als afgelopen weekend wil de Tweede Kamer nog voor de top kunnen meepraten over de inzet van het kabinet, zei Christen leider Slob. Ik kom daarom op, meneer de voorzitter, ook voor de positie van het parlement bij een dergelijk groot onderwerp. En ik vraag een debat aan met zowel de minister-president als de minister van Financiën... zodat wij ook fatsoenlijk, zoals het hoort, de top van morgen kunnen voorbereiden. Omdat vandaag ook de algemene beschouwingen worden gehouden in de Eerste Kamer... kan premier Rutte in de Tweede Kamer niet de hele tijd bij het debat zijn. De Kamer debatteert nu eerst met minister De Jager en later doet ook Rutte mee. En zojuist wordt bekend dat de vergadering van ministers van Financiën van de Europese Unie morgen niet doorgaat. Er zou nog geen overeenstemming zijn over belangrijke punten. En wat dat betekent voor de eurotop van de regeringsleiders, die voor morgenavond gepland staat, is niet duidelijk. Het weer, vanavond regent het in een groot deel van het land. In het oosten is het dan droog. Morgen is het wisselend bewolkt met in de kustgebieden kans op een bui. En het wordt dan ongeveer 14 graden. We ah, hebben verkeersinformatie. Het zou wel eens een drukke avondspits kunnen worden met die regen. Er staan nu al 15 files. Vooral rond Amsterdam en Utrecht is het druk. Ik noem de langste files. Op de A1 Amsterdam Amersfoort bij Blarikum 5 kilometer. Op de A4 Amsterdam Den Haag bij de Rijndijk al 6. Op de A12 Utrecht Arnhem tussen knop Lunetten en Bunnik 5 kilometer. En op de A28 Zwolle naar Utrecht tussen knop het Hoevelaken en de afrit Maarn 6 kilometer. Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok, Blok. Goedemiddag. Hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Wij zijn nog een half uur te gast bij u op deze zender tot half vijf. We zitten in Den Haag voor ons eigen politieke panel. Voor het nieuws kon u en al horen de drie gasten. Arie Slob, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer... Thijs niemans van Vrij Nederland... en Joost Vullings, politiek verslaggever van de NOS. Uh, voor het nieuws hadden we het uitgebreid over de Eurotop van morgen. Arie Slob heeft een extra debat aangevraagd... wat zometeen gaat beginnen in de Kamer. En we lezen hier... Net op tekst wat Arie Slop ook al zei... dat de top van minister van Financiën is uitgesteld... en dat nog niet helemaal bekend is wat dat nou weer voor consequenties heeft... voor de top die voor morgen staat gepland. Waar de finale oplossing voor de hele crisis eigenlijk bekend zou moeten worden gemaakt. Stop, wat een, een gestop. U... Ja, ja. ja, wat een getop nee, inderdaad. Wel, uh, ja, maar zou het ja. inderdaad consequenties kunnen hebben... dat ze zeggen, nou ja, dan gaat het morgen ook niet door... want als de minister van Financiën ja. er nog niet uit ja. zijn... Of misschien zijn ze er wel uit, maar je weet het gewoon niet. Ja. Ik bedoel, dat is ook weer een van de vragen die je dan gelijk hebt. En, uh -huh. uh, omdat het wel de top is waar de belangrijke besluiten moeten worden genomen... vind ik dit wel een zorgelijk signaal. Maar ja. of het echt zorgelijk is... dat zou moeten blijken. Dat horen we, dan we kunnen straks, straks de minister van, van Financiën gelijk ja. vragen. Ja, zeker. Uh, laten wij het eens even over Curaçao gaan hebben. Joost Vullings, jij was mee met de Kamerdelegatie... die uh, daar op bezoek is geweest. Dat waren de fractievoorzitters. Dat klopt. Minus Aris Lopt. Minus Aris Lopt, want niet moest, nee, die moest Europa voorbereiden. Ja, nou, Ik ben op het laatste moment afgehaakt. Ja, omdat ik merkte dat het even wat allemaal te veel werd. Mm -hmm. ik, ik kon het voor mezelf persoonlijk niet zo uh, uh, goed meer plaatsen... om daar dan heen te gaan. En ik ondertussen ook wel die belangrijke top eraan zien... Te Komen waar je voorbereidingen voor wilt treffen, waar je gesprekken over wilt voeren... en waar ook nog even de kans aanwezig was dat we al op donderdag zouden gaan uh, vergaderen, Wat ja. eigenlijk niet doorgegaan is. Nee, dus, dus dat uh, had ik, even voorrang. Ik heb een iets minder uh, bruine kleur op dit moment, maar ik heb wel hard gewerkt vorige week. Maar u heeft wel wat gemist, Joost Vullings, of niet? Uh, nou, ja, het was, het was een interessante reis. We zijn overigens maar minder dan 24 uur op Curaçao geweest. Mm -hmm. dat zijn we in een noodtempo hebben we alle eilanden aangedaan. Nee, op Curaçao was het zeker interessant. Er is een ontmoeting geweest uh, tussen de zes fractievoorzitters... die wel mee waren met hun, de fractievoorzitters van Curaçao. Werden ze warm ontvangen? Ik nee, vraag maar, dit. Omdat... Nou, het was kijk, <laughs> wij hadden van tevoren natuurlijk, uh, het was halverwege de reis. Nou, zullen de demonstranten op het vliegveld zijn? Nee, helemaal niks. Bij het parlement van Curaçao ook helemaal geen demonstranten. Dus ik had niet het idee dat het op Curaçao op straat heel erg leefde. Nou, had... waar het nou namelijk om gaat, is dat er een er is onmin tussen Nogal? Nederland ja. en, en Curaçao Er is een uh, onderzoek gedaan uh, onder leiding van Paul Rosenmuller naar uh, mogelijke uh, corruptie en andere nare feiten. De integriteit van een aantal uh, mensen in de regering. waaronder de premier. meneer Schotten. Dat zou allemaal helemaal niet goed zijn. Dat zou allemaal niet deugen. Uh, Rosemüller heeft gezegd. jongens, een zelfreinigend vermogen op Curaçao. ga daar nou eens wat aan doen. onderzoek de boel. en maak schoon schip. Ja. Dat is helemaal verkeerd gevallen. Ja. Het rapport wordt afgedaan als roddels. Ja. De premier zegt. dat is allemaal geroddel... Dat heb je hier op zo'n eiland. Er is allemaal niks aan aan. En Nederland moet zich er niet mee bemoeien. Maar het liep zo hoog op. of het loopt zo hoog op. dat. Uh, er sprake van is dat Nederland, en ik zou niet weten op welke manier, maar toch uh, zegt er komt misschien een moment waarop wij in moeten grijpen. Ja, en dat is heel gepant, want er stond vandaag een artikel in de Telegraaf... dat de fractiespecialisten die daar vanmiddag weer over gaan vergaderen... van het punt is gekomen dat, uh, dat de Rijksministerraad misschien moet gaan ingrijpen. Dus zeggen tegen de gouverneur daar, je moet nu een onderzoek instellen. Die reed goed, goed gedrag. Ja, dat is mooi naam, maar dat is heel toepasselijk. Prachtig. ja. ja. En, uh, uh, maar de, goed de fractievoorzitters vorige week waren nog allemaal daar... van nee, C Curaçao, jullie moeten het zelf doen, het, het is aan jullie. Maar ja, het antwoord van de politiek van Curaçao was duidelijk... we hebben over dat... Uh, rapport Rozenmuller al gedebuteerd. Nou, inderdaad, dat vinden we allemaal. Roddels, dus geen bronvermelding. Dus dat werd gelijk de prullenbak ingegooid. En dan was er nog een andere memo uitgelekt, toen we er waren, van hun eigen veiligheidsdienst. Dus de screening van ministers voordat ze het kabinet in gingen. Nou, dat stond ook bol van beschuldigingen. Maar ja, toen zeiden ze tegen mij van ja, maar geloof je alles wat in de krant staat? Dus dat rapport... En wat zei jij daar dan op? Ik zeg, nou, het gaat er niet om wat ik ervan vind, maar wat u ervan vindt. Maar goed, mm. dus, maar daar vinden ze dan niet zoveel van. Dus die politiek wil er daar niet aan, wilde de meerderheid in, de, in, de, in het parlement van Curaçao. Dus ja, ik ben me ook heel benieuwd, zelfs dat als we een onderzoek afdwingen, mm -hmm. en het is er, ja, wat er dan gaat gebeuren op Curaçao. Want als de meerderheid daar van het parlement geen consequenties trekt, ja, gebeurt er ook niks. Aan de Arie Slob, wat zou er kunnen? Er werd gesuggereerd vorige week in de kranten dat als de situatie daar echt niet verbetert en zo erg is als wordt gesuggereerd in die rapportage van Paul Roosemuller, dat eh, Nederland wel degelijk, volgens het statuut dat overeengekomen is... Eh, vorig jaar oktober bij de min of meer onafhankelijkheid van Curaçao dat Nederland wel degelijk in kan grijpen. Als Nederland zou menen dat daar sprake is van onbehoorlijk bestuur... van wangedrag en van, van financieel wangedrag... dat er wel ingegrepen kan worden... Het speelt, al, het speelt al meer dan een jaar eigenlijk. Ik ben vorig jaar in oktober wel op eigen gelegenheid in Curaçao geweest. Daar heb ik ook met heel veel mensen gesproken. En toen was de heer Schottenommen net gestart en toen gingen de geruchten ook al. Die kwamen wel overigens uit één richting. Uit, uit de, partij, de grootste partij die buiten de regering was terechtgekomen, de PAR. Uh, maar uh, de, de deskundigen, zeg maar de juristen, uh, zijn toch wel terughoudend... als het gaat om of je het statuut op deze wijze kan gebruiken in deze situatie. Daar zijn grote twijfels over. Ook de minister van, uh, van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor deze zaak... Uh, de heer Donner, heeft ook al aangegeven dat dat niet zomaar uh, kan. Dus ik neem wel aan dat in het debat wat uh, vandaag en uh, in de rest van deze week... met de minister zal worden gehouden hierover... Dat, uh, ja, dat dan meer duidelijkheid moet komen wat wel of niet de mogelijkheden zijn. Ik vind wel dat primair eerst... De, de situatie daar ligt en dat ook dat eigen parlement daar in beweging moet komen. En ja als ze het nog niet gelijk doen, moet het misschien nog maar weer eens een keer met ze gesproken worden. Ik denk dat dat voor hen zelf ook het beste is, op het moment dat de dergelijke twijfel rondgaat. Nu die twijfel er wel is in deze situatie zo is. Thijs, ga ik jou maar eens voorleggen. Moet onze koningin daarheen? Die gaat volgens mij volgende week. Er ja. staat er een bezoek gepland. En ja. uh, Martijn van Dam van de Partij van de Arbeid zei vorige week bij ons in de uitzending al. Die zei, ja, ik weet eigenlijk niet of wij het goed moeten vinden dat de koningin op de foto gaat met deze mensen... die zolang het tegendeel niet bewezen is... niet helemaal van onbesproken gedrag zijn. Dan zeg krijgen. je een beetje dat van al die bekende regeringsleiders die met Gaddafi op de foto stonden. Al die foto's die we weer voorbij zagen komen. Mm -hmm. Nee, dat is uh, flauw. Maar uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het... Uh, ik, ik vermoed dat de koningin wel zal gaan, al is het maar... dat het feit om de reis uh, af te blazen... Dat dat eigenlijk een nog veel grotere diplomatieke rel zal veroorzaken. En dat je dan echt pas de poppen aan dansen hebt. En dan valt er ook geen onderzoek meer te verrichten. denk ik, de komende tijd op Curaçao. Um, wat, ik, wat ik wel. wat ik interessant vind aan de hele kwestie wel. is dat je eigenlijk aan deze affaire ziet. Hoe je ook in Den Haag de stemming veranderd is rondom de Antillen. Want ik meen dat een jaar of tien geleden... was er ook gedoe rond een corrupte premier op de Antillen. En toen uh, ja, het was er eigenlijk not done. De kranten stonden er vol van. Maar het was not dan om in de Tweede Kamer daar een nummertje van te maken. En je ziet eigenlijk dat onder invloed met name van de PVV... Hero Brinkman met zijn beroemde opmerking... dat de Antillen wat hem betreft op marktplaats gezet konden worden... dat er toch meer vrijheid ontstaan is om ook bij, uh, bij linkse partijen... om de Antillen te bekritiseren. Maar ik zou, het kwalijk vinden, ik, zou, ik zou het kwalijk vinden als vorige week... De, ik ben er niet bij geweest. Maar als fractievoorzitter daar hebben aangegeven... van dit is echt een aangelegenheid waar u zelf mee aan de slag moet. Dat dan een week later de, de woordvoerders van bepaalde partijen... opeens iets heel anders zouden vertellen. Hmm. Ik bedoel, dan moet je mensen ook in het gezicht kijken. En ook recht voor de raap aangeven hoe je, er, hoe je erin staat. Maar ja. daar doet u mee op de opmerkingen van de heer Lucassen van de PVV. Nou, oh. De Wilders was niet mee. maar Nee, maar dat is een ronde gemaakt door ook de, de, de woordvoerder van Jozef, de VVD. Het mee, had, het, ja. had het ook in de Telegraaf vandaag over. van uh, We moeten toch echt gaan ingrijpen. Terwijl uh, Stef Blok... Daar uitgebreid in, in de Staten zei van: luister, als, als ik zo'n rapport zou hebben over mijn regering, zou ik vragen stellen en er werk van maken. Maar goed, dat is een advies wat ik u meegeef. Dat is de letterlijke tekst van Stef Blok mm -hmm. toen hij zijn collega's in Curaçao ontmoette. En als ik dan, ik geloof Bosman heet die woordvoerder, als ik dat dan lees, die heeft het over ingrijpen. Dat klinkt toch echt heel anders dan zijn eigen fractievoorzitter. Ja, Stef Blok vind ik verstandig, want ja. dat is, ik denk ook dat je primair ze eerst op hun eigen verantwoordelijkheden moet aanspreken. Ik snap ook wel het sentiment in Curaçao dat men ook met grote argusogen ogen naar Nederland kijkt, die wel eventjes aan hen zal vertellen hoe ze. Dat Zit is het sentiment natuurlijk. Natuurlijk wat, ja. ligt dat gevoelig. Ik heb, ben er nu twee keer geweest. En uh, uh, dat eiland Taal, dat heeft, heeft zo'n geschiedenis. En zo'n verleden wat, wat, wat, wat de mensen bewijsbreken... nog letterlijk met zich meedragen iedere dag. Waar Nederland niet zo'n fijne rol in heeft uh, gespeeld. Dus met die gevoeligheden moet je ook rekening uh, houden. En formeel dus ook, gewoon ligt het ook bij hen. Ik dus wil, wij kunnen hier het, onze spierballen rollen. Het vraagt rollen. om een diplomatieke ja. oplossing... waarbij er eigenlijk moet je naar zo'n typische politieke oplossing... zoals we hier in Den Haag wel eens hebben... dat je een hele mooie zin opstelt... Mm -hmm. waar ieder Mooie interpretatie waarbij er een vorm van een onderzoek komt. Waarbij eh, het niet wordt afgedwongen. Waar dus eigenlijk iedereen een klein beetje gezichtsverlies leidt. Maar ook we zeggen, de rug nog steeds recht omhoog kan houden. Dat zou de beste oplossing zijn. Soort, maar, uh, met de kennis van nu. Met de kennis zeg maar. van nu. Ja, ja, ja, Zo'n ja, zo ja. soort formuleringen. Daar kom je heel moeten... ver mee altijd. Ja. Je kunt was... zo in de politiek. Uh... Ja, ja, ja, ja. Joost, wat jij was eens dus mee. Was het verder uh, uh, wel een, een, een, een prettig bezoek? Het was, nou, het was heel nuttig. Want wat we net zeiden. Het was natuurlijk een, een jaar na 10-10. Zoals het dan daar heet. Ja, het dus moment dat, ja, waarop ze die autonome status ja, okay. dus, dus drie landen zijn, zijn, hebben een zelfstandige uh, status binnen het Koninkrijk. En, en drie eilanden zijn uh, speciale of bijzondere gemeenten geworden. Dus er was heel veel veranderd uh, eigenlijk op alle eilanden, behalve op Aruba. Dus het was een heel nuttig moment voor de fractievoorzitters om een soort balans op te maken. En ik moet zeggen dat op Alexander Pechtold na, die natuurlijk minister is geweest van mm. koninkrijksrelaties, dat de andere fractievoorzitters eigenlijk heel weinig wisten van de Antillen. Oh, ja? Dat geeft ze ook geloof ik, openlijk toe, hoor. Maar dat was dus wel heel nuttig voor iedereen. Iedereen heeft er veel op gestoken. Ik ook, moet ik en zeggen. En wat zijn er voor mooie vakantiekietjes overgebleven? We zaten Weinig. net al even te kijken in de, in de loop van de geschiedenis... wat voor mooie foto's er waren van Nederlandse delegatieleden op de Antillen. En er was één gelegenheid om, om fractievoorzitters... eventueel in, in, in zwembroek te fotograferen, mocht ik daar behoefte aan hebben. Maar juist omdat ze de ervaringen uit het verleden... maakten de fractievoorzitters zo angstig... dat de boot met de fractievoorzitters ging naar rechts... en de boot met de journalisten ging naar links. Voorbij. En de afstand bleef altijd meer dan 300 meter. En ik had maar zo'n klein toestelletje bij me, dus dat was niet in te zoomen. Geen okay, laat... Van de in Bermuda, nee, nee, laat staan in Bermuda. Ik weet niet of ik er zelf behoefte aan heb, maar de kans is me ook ontnomen zulke foto's te maken. Okay. Ja. Laten we het uh, even over het CDA-congres hebben, even vooruit kijken. Dat is uh, de komend weekend. En je zou je voor kunnen stellen dat dat best een aardig spannend congres zou kunnen worden, wegens het, het, het leidersvacuum waarover gesproken wordt. Dat niet helemaal duidelijk is wie die partij nou eigenlijk en dat daar misschien op dat congres dan wel eens verandering in zou kunnen komen. Um, wat denk jij, Thijs? Gaat daar, nou, gaat leid... daar over het, het leiderschap enorm gediscussieerd worden? Nou, de die gaat niet, uh, gaat niet opgelost uh, worden op dit congres, denk ik. Daar gaan ze nog wel even langer de tijd voor nemen. Wat, wat wel interessant is aan dit congres, is, uh, is dat er, een, er is een commissie aan de slag gegaan onder leiding van de bekende tv-presentatrice Jacobine Geel. Geen CDA-lid. Wel, wel predikanten. Uh, wel predikanten en ook met affiniteit met het christendemocratische gedachtegoed. En die uh, is bezig eigenlijk de... Uh, de vier grondbeginselen van het CDA te, he te hertalen. Dat mag dan geloof ik niet zo heten. Maar in ieder geval die een moderne 21e eeuwse invulling te geven. En daar komt een tussenreportage over. En daar gaat het congres met elkaar over uh, praten. En dat um, uh, is interessant. Want daar is eigenlijk vanuit de top van de CDA heel erg... met name vanaf de, vanuit de nieuwe partijvoorzitter rutte erg. Ook predikanten, toch? Ook predikanten, ja. Het is een maar grote het het uh, verzameling predikanten. Nou, die, Ik denk dat hij de handen vol heeft met... Um, met Maxime van Hagen in Conclaaf zijn de hele tijd. Uh, en eigenlijk het idee is heel erg vanuit die nieuwe partijvoorzitter... dat als we deze, deze ideeën nou maar met elkaar uh, een nieuwe uh, invulling geven... dan zal het vandaar het herstel van het CDA vandaan komen. En dan wordt er gewezen op hoe dat in de jaren negentig gegaan is... dat CDA ook in de oppositie tegen Paars, hopeloos... Uh, ze, ze verloren verkiezing na verkiezing. Toen heeft Jan-Peter Balken inderdaad toen nog medewerker... op het wetenschappelijk bureau. Die heeft, heeft daar toen samen met Ab Klink een nieuwe visie geschreven. Maar dat deden ze, en, ze inderdaad vanuit de positie... van vanuit, vanuit uh, de oppositie. Ze zijn nu gewoon regeringspartij. Het is een iets andere situatie voor het CDA op dit moment, denk ik. Ja, en dat maakt Ze het... kunnen nu niet als de underdog zeggen van... ja we liggen op de grond, we, helemaal, we moeten opnieuw beginnen. Zeggen we gewoon aan het regeren. Ja, en dat is heel ingewikkeld. En dat is ook wat er gezegd werd op het moment dat CDA... vorige zomer tijdens die turbulente formatie... Uh, besloot om mee te gaan regeren. Ja, hoe, hoe kunnen wij ons nou en tegelijkertijd onszelf opnieuw uitvinden... En tegelijkertijd met de dagelijkse business van het, uh, uh, van het landsbestuur bezig zijn. Wat verwacht jij, Joost? Nou, van dit congres uh, verwacht ik niet, niet zoveel. Wat het die, die commissie. Nou ja, ja, denk het wel. Kijk Het is natuurlijk wachten op het, uh, de uitkomst van het strategisch beraad. En, en, en, en daar moet, dat moet goedgekeurd worden door een congres. En, uh, en dan moet het geloof ik in de voor de zomer nog een keer goedgekeurd worden. Want dan gaat het de partij nog eens in, het land in. En dan is het proces afgerond. En dan heb je een soort nieuw inhoudelijk verhaal. En dan heb je uh, ook de kans om daar als, als partijvoorzitter... bijvoorbeeld iemand bij te zoeken die bij dat verhaal past. Hm. Dus eerst de inhoud, dan de leider. Dat nou, is niet aan de de denk... de is dus geloof ik weer een andere club, als ik het goed heb. Ja, dat is een andere ja, club. Ja, ja. Ja. Jacobine Geel gaat eigenlijk, als je het heel erg. Ja. Je hebt een woord als rentmeesterschap. Dat mm -hmm. is echt zo'n CDA-terrein. Maar de meeste Op mensen denken. Wat, wat nou, is dat wil, dat? Ik wil dus even Ari Slob vragen, inderdaad. Wat het het hereiken, het hertalen dus van grondbeginselen. Ze, een, nee, ze zoeken een hip woord voor rentmeesterschap. Ja. Rentmeesterschap is toch een duidelijk woord. Ja, ik vind het nog steeds een prachtig woord. Hè? En als je het uit moet leggen, dan heb je gewoon weer even wat gelegenheid om weer wat meer ja, te vertellen. Wat voor het CDA denkt u eigenlijk gewoon niet het hertalen, maar het gewoon weer in de praktijk brengen van onze grondbeginselen? Ik denk dat ze, en dat vind ik op zich wel heel verstandig... dat ze gewoon met elkaar ook weer aan het nadenken zijn van waar staan we eigenlijk voor. In deze tijd ook met, met weer nieuwe vraagstukken. Ze hebben natuurlijk klappen gehad. Dus ik vind, als ik het even vanaf de zijkant beoordeel, heel verstandig wat ze doen. Ik zie ook dat het CDA ook in de Kamer van tijd tot tijd toch ook wel meer ruimte aan het geven is. En, en ook contacten zoekt ook met fracties buiten de, de coalitie. Dus ik zie daar wel wat gebeuren. Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel het probleem van een, van een leiderschapsvacuum. En zolang dat nog niet is ingevuld, lijkt het me ook wel heel lastig... Om, om verder te bouwen, want dat is er onlosmakelijk natuurlijk wel mee uh, verbonden. Maar we zullen het zien. Ik, ik, wat ik zelf persoonlijk hoop, en ik kijk natuurlijk vooral naar het parlement, dat me gewoon van tijd tot tijd ook eens een keer standpunten durft in te nemen uh, uh, ja, die misschien niet uh, echt gewaardeerd zullen worden door de VVD. Maar of die, door de PVV. Wel, of door de PVV, maar die wel bij het CDA passen. Zoals vandaag hebben uh, Hans Peckman en Johan Voordewind, uh, laatste van mijn fractie, de eerste van de Partij van Arbeid en Industrie Westvoorstel ingediend om die minderjarige asielzoekers, kinderen van asielzoekers, als ze zoveel jaar in Nederland zijn uiteindelijk, als het door de onmacht eigenlijk van de overheid zo'n situatie ontstaat, automatisch een verblijfsvergunning. Automatische ja. verblijfsvergunning geven. Ik vind dat ook typisch bij het CDA horen. Dan laat men zich daar eens over uitspreken. Laat men zijn een nek daar eens voor uitsteken. Ik denk dat ze dan wat meer kleur op de wangen gaan krijgen en dan herkennen we ze ook weer meer zoals we ze uit het verleden in ieder geval verwacht je dat, dat hij de Als je ziet hoe, hoe uh, Haarsma Buma nu optreedt, denk je dat hij het aandurft om inderdaad wat meer dat eigen gezicht te laten zien? Even los van de coalitie en de gedoogpartner? Nou, er is wel, er is wel een verandering merkbaar in zijn optreden. Hij heeft echt dat eerste jaar dat hij factievoorzitter was, heeft die, heeft die, is hij muis stil geweest. hoorden we hem nooit. En uh, bij de algemene beschouwingen in uh, september was hij eigenlijk uh, ja, was hij de enige die bijvoorbeeld Wilders van repliek diende uh, in de coalitiefacties. Uh, Stef Blok bleef zitten, moest ongeveer door Jolande Sap naar de interruptiemicrofoon geduwd worden op een gegeven moment. Maar Van Haas Buma stond er voortdurend. Mm -hmm. um, en ja, de vraag is een beetje van wie het gaat komen. Ik denk inmiddels dat de hoop die mensen nog hadden dat de twee uh, beroemde dissidenten, uh, Kathleen Ferrier en Ad Koppian, dat daar nog wat van gaat komen dat uh, die hoop is vervlogen. Mm -hmm. uh, Ad Kopjan heeft laatst een mail gestuurd... één jaar na dato waarom hij, uh, uh, waarom hij door de pomp is gegaan. En uh, nou, dat, dat klonk weinig overtuigend, eerlijk gezegd. Mm. Wat denk jij, Joost? Dat, het, dat onder Van Haarsma Buma het CDA in elk geval in de Kamer... een beetje inderdaad die kant op gaat trekken... waar Arie Slop op hoopt. Een beetje iets meer christend, durft, sociaal gezicht tonen. Ze durven wel iets meer. D dit voorbeeld, het gaat dan over minderjarige asielzoekers... Ja. dat is natuurlijk weer ligt het buitengewoon gevoelig met de PVV. Dus op, of ze op dit dossier aandurven, dat, dat weet ik niet. Je hebt natuurlijk laatst Gert Leers gezien... die dan mm -hmm. één opmerking maakte in een CDA-blad... en dat gelijk weer terugnam. Nou, dit is dus wel een mooi moment als er ja, zo'n initiatiefwetsvoorstel ja, is. Op sociaal-economisch gebied, bijvoorbeeld op het gebied van het ontslagrecht... Zonder om de techniek in te gaan. Hier is dus een initiatiefwet van Eddie Van Heijem. Ja. Uh, ligt bij de PVV ook gevoelig. Maar is niet de, de kern waarvoor ze zeggen, zijn gaan gedogen. Daar durft het CDA wel meer. Dus ja. ze beginnen langzamerhand lichte blosjes te vertonen. Ik vond wel het interview zat. In slot... de Telegraaf van Aasma uh, Buma. Dat vond ik dan daar niet helemaal in passen. Omdat hij daar eigenlijk zei tegen de minderheid. In, in zijn eigen uh, partij. Van uh, jullie moeten eigenlijk je mond houden. Tenminste Dat gaat het dan over de, kort, de mastodonten. Samengevat. Zoals ze altijd. Maar de, de, de, de, de oud partijmannen. Ja, ja maar, ze maar ze dan zeg je feiten tegen een derde van je partij die dus kritisch was op het congres mm -hmm. vorig jaar... van uh, jullie mogen hier niet meer uiten. Ik, denk, ik bedoel, dat is natuurlijk nu heel erg zwart-wit samengevat. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn... als Hasma Buma zich vooral op die inhoud zou richten... dat hij left toont, ook bij onderwerpen waar het misschien wel heel gevoelig ligt. En daarom noemde ik dit onderwerp natuurlijk ook al heel bewust. Want dit is zo'n voorbeeld daarvan... Uh, maar ik denk dat je dan pas echt uh, weer uh, omhoog kunt komen, waar ze op dit moment natuurlijk gewoon wel in een hele moeilijke positie zitten. Ik wilde ten slotte toch nog eventjes het hebben over de Raad van State. Daar hebben we het hier ongeveer wekelijks over. Maar dat ligt niet zozeer aan ons, als wel aan het schuntel van het kabinet, zou ik zomaar willen zeggen. Uh, de opvolger van Jane Kwilling, de nieuwe vicevoorzitter dus van de Raad van State. Piet Hein Donner wordt genoemd, wordt ook naar, wel naar voren geschoven. Dat ligt moeilijk, behalve dat het politiek moeilijk ligt. Het is nu ook duidelijk geworden dat de leden van de Raad van State, de Raad van State zelf... niet heel happig is op de komst van Piet Hein Donner. Nee, en dat maakt het allemaal nog weer ingewikkelder en vervelender. Nou ja, ik vond dat bijzonder opmerkelijk nieuws. Uh, ik weet niet welke kant het bracht, maar in ieder geval uh, was het zo dat uh, naar buiten is gekomen dat een aanzienlijk aantal uh, staatsraden en andere medewerkers van de Raad van State het heel erg zouden zien zitten met Alexander Kan, de mm -hmm. uh, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. En, uh, nou, over het algemeen is het een bastion van beschaving en uh, fatsoen, uh, die Raad van State. Dus het is echt heel opmerkelijk dat nu naar buiten gekomen is, dat zij niet per se iets met donder uh, Zouden willen. Um, ja, het is wel weer, weer een nieuwe episode in de, in de klucht die het, uh, die het nu al enige tijd is. En een van de dingen die mij toch wel integreert aan het geheel is. wat nou precies de rol is van Mark Rutte hierin. Um, want het probleem zit hem volgens mij. Uh, um, in, in, zit, de pijn zit vooral in het CDA rondom Donner. En je zou zeggen dat Rutte de boel zo snel mogelijk er een klap op wil geven. om een Haagse jargon te gebruiken. en het probleem uit de weg wil uh, uh, helpen. Hij heeft wel andere dingen aan zijn hoofd. Zie de eurotop. en op een of andere manier. Um, kan het misschien de... toch nog tot in eind november gaan duren voordat ze eruit zijn? Maar wat, wat denk jij, Arie Sloop, is hij de regie kwijt? Of doet hij dit bewust en heeft hij iets... Ik denk dat ze het te lang hebben oh, laten lopen. En uh, kijk, ze moesten natuurlijk wel ook nog de formele procedure starten. Daar zijn ze eigenlijk te laat mee begonnen toen de discussie dat al de heel erg hoog was. Ze hadden het voor de zomer kunnen doen. Ja, ze hadden het veel sneller moeten doen. Uh, ze hebben ze te lang mee gewacht. Nu zijn ze nog tot half november. Ik geloof tot 15 of 16 november. Zijn ze nog met uh, de zogenaamde sollicitatiegesprekken bezig. Dus ik denk dat we zelfs <lacht> nog tot eind november moeten wachten. Mm. Tot misschien de heer Donner of een ander uh, uh, naar voren zal worden geschoven. En dat, ja, is, ja, dat is denk ik wel Mark Rutte aan te rekenen. Want die moet daar wel zoals dat alles zo vrij noemen, enigszins de regie op uitoefenen. Ja. Het is een bizarre Krijs, ontwikkeling, want we weten sinds 1997... dat op 1 februari 2012 er ja. een vacature zou ontstaan. En dan wordt het nu alsnog last minute haaswerk. Ja. En zo voor een functie waarvan iedereen juist zei... dat zou nou zonder slag of stoot en zonder ja. ruzie en ellende... gewoon ingevuld moeten worden. Goed, ik denk dat we het de volgende week gewoon weer over gaan hebben. <lacht> Eigenlijk beloof ik u dat wel. Dit was uh, ons politieke vragenuurtje voor vandaag met Arie Sloop... Thijs verdriet en Joost Vullings. Hartelijk bedankt.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 Het jonge Spaanse gezin van Soraya en Diego. Zij kunnen hun hypotheek niet meer betalen... en dreigen binnenkort op straat gezet te worden. Maar in die tussentijd zitten zij niet stil. Vandaag gaan ze met het platform van hypotheekslachtoffers... naar de nabijgelegen stad Rubi... om daar een gerechtelijke uitzetting te verhinderen. En correspondent Lex Rietman gaat met ze mee. In de auto met Soraya en Diego. We gaan naar toe. Onder gaan we? Ik un een vrouw, Tony. We gaan naar een vriend, Tony. een chico die een familie is door de Die wordt vandaag uit zijn huis gezet? Hij heeft Tony en zijn gezin worden op 13 januari uit hun huis gezet. Soraya en Diego hadden hem af om samen naar de nabijgelegen stad Rubi te gaan. Daar staat vandaag een gerechtelijke uitzetting op het programma. ...samen met andere leden van het platform van hypotheekslachtoffers... ...gaan ze die proberen tegen te houden. Tony, heb je ook een grote schuld nog staan bij de bank? De 102.000 euro. Ja. Of weet no 102. 112. 102.000 of 112.000, daar wil die even vanaf zijn. Hier in Spanje es es is het de guerra. Dit is de oorlog, zegt hij. Dit is de oorlog. La guerra tegen de banken? Contra los bancos. Contra los bancos. Ja, de oorlog tegen de banken. Ik hoop dat het zoals Grecia is, de Ja, zegt hij. We gaan de kant van Griekenland op. De banken in de fik. Volgens de jongste cijfers gebeurt dit in Spanje elke dag 250 keer. Een gezin wordt uit zijn huis gezet omdat het de hypotheek niet meer kan betalen. En het probleem neemt snel toe, want de werkloosheid blijft onveranderd hoog... en steeds meer mensen verliezen hun recht op een uitkering. Maar terwijl de banken honderden miljoenen schuld van de Spaanse bouwsector kwijtschelden... in ruil voor vrijwel waardeloos vastgoed... stellen diezelfde banken zich tegenover particulieren bikkelhard op. Gewone burgers verliezen zo niet alleen hun woning... maar moeten bovendien hun schulden tot de laatste cent terugbetalen. In het geval van Soraya en Diego, 200.000 euro. Op weg naar de ontruiming in Rubí herinnert Soraya er nog even aan... hoe de Spaanse regering wel de banken, maar niet de gezinnen te hulp is geschoten. Maar al die hulp aan de banken, zegt Soraya, gaat in een bodemloze put. Want wij gaan geen levenslange schuld betalen. Dat kan gewoon niet. Soraya, Diego en hun vriend Tony... met een groene t-shirt van het platform tegen de ontruimingen... Op een plein tussen flatgebouwen in Rubi staat een groep mensen met dezelfde groene t-shirts. Met erop stop de socios, stop de ontruimingen. En dan begint het wachten tot de afvaardiging van de rechtbank verschijnt om het ontruimingsbevel te overhandigen. De bedoeling is om dat door een vreedzame blokkade te voorkomen. De tijd wordt gedood door af en toe een lied of een leus aan te heffen. Op een zeker moment zie ik hoe Soraya in gedachten verzonken staat te kijken. Wat denk je? Wat denk je? Dat ze echt de mensen zien die iets kunnen doen. Dat ze ons zien en... En en ze naar de andere kant Een beetje triest, hè? Het is een beetje triest, want de mensen die hier iets aan die macht hebben om hier iets aan te kunnen doen, die kijken de andere kant op. We staan hier met een groep mensen van het platform, van hypotheekslachtoffers. Voor het huis in Ruby, dat vandaag op het lijstje staat om ontruimd te worden. En, en dit wachten jullie straks ook? Ja. Hopelijk zijn er dan ook veel mensen. Ja, zegt Soraya, laten we dat vooral hopen. En dan komt een van de actievoerders terug met een officiële mededeling van de rechtbank. Y hasta dentro de 10 de días no tendrán de nuevo la diligencia. Y en esos 10 días nos dirán qué fecha probable será la de esperar. Eso ha tenido suceso. En todo caso, la ontruiming es ausgestionada. Soraya, Diego, ¿nauí, jolí? Porque eso es una pequeña victoria, ¿no? Una pequeña overwinning. Sí, la verdad es que sí. Una pequeña victoria, una pequeña. Bueno, muchas pequeñas hacen una grande. Diego. Heel wijs. Veel kleine overwinningen maken één grote. Dit was het derde deel over Soraya en Jego Gemaakt door onze correspondent Lex Rietman. En volgende week deel 4. En dit was de villa voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer vanaf half 4 op deze zender. Zometeen na het nieuws van half 5. Het Radio 1-journaal. Tim Overdiek. Met als uh, rode draad, Tessel. Of beter gezegd, het rode draadje in onze uitzending. Want het is niet het belangrijkste nieuws. Dat blijft de euro. Maar dat rode mm. draadje gaat over een rood kloppend hart. Ambitieus, toch realistisch. gevreesd maar vooral gerespecteerd. Um, eigenzinnig, maar fair. Maar ook niets en niemand is groter dan dit onderwerp zelf. Niet op zondag, wel op zaterdag. En ook vanavond. En dus ook naar de hoofdpunten van het nieuws met Renate Evers. Radio 1. Het NOS-journaal. De ministers van Financiën van de EU vergaderen morgen niet. De eurotop van regeringsleiders, die gepland staat voor morgenavond, gaat wel door. Waarom de ministers hun vergadering hebben afgeblazen is onduidelijk. Staatssecretaris Bleker wil de plannen voor natuurherstel rond de Westerschelde niet aanpassen. De eurocommissaris van Milieu heeft kritiek op het kabinetsplan om in plaats van de Wiegenpolder twee polders bij Vlissingen onder water te zetten. Bleker zei in de Tweede Kamer dat Nederland formeel geen toestemming van Brussel nodig heeft. De marais heeft een grote partij semi-automatische geweren in beslag genomen op de A76 bij Heerlen. In de laadbak van een bestelbusje van een Hongaar lagen de vuurwapens en wapenonderdelen. Volgens de Hongaar waren ze bedoeld voor Engelse verzamelaars. En voor de tweede keer vandaag is in Zuid-Holland een geldwagen overvallen. Vanmiddag gebeurde dat in een winkelcentrum in Leiden-dorp. De twee daders zijn gevlucht. Vanmorgen is een aanzienlijk bedrag gestolen uit een geldwagen in Ridderkerk. En de chauffeur van die geldwagen is spoorloos. En tot zover het nieuws van dit moment. ABB Verkeersinformatie. Onder invloed van het regenachtige weer is het nu al iets drukker met de 30 files. We zitten op de 100 kilometer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Gooimeer en Blarikum, 5 kilometer. Het is ook al opvallend druk op de A4, Amsterdam-Den Haag... bij Rijn rijndijk 6 kilometer... Opvallend de A15, Europoort Rotterdam. Aan het begin van de avond spits tussen Spijkenisse en, en het Vaanplein nu al 8 kilometer. En verderop naar Gorkum tussen Alblasterdam en Sliedrecht-Oost nog eens 6. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. Goedemiddag, ook wij zullen het hebben over die moeilijkheden in Europa. De vergadering van de ministers van Financiën wordt dus uitgesteld. Die zou morgenochtend zijn als voorbereiding op de belangrijke eurotop over de schuldencrisis. En die top houdt ook de politiek in Italië bezig. Berlusconi moet hervormen van zijn Europese collega's... maar zijn coalitiegenote Lega Nord wil vooralsnog niet meedoen. En dat kan tot de val van het kabinet leiden. En we hebben ook deze uitzending een verslag vanuit het aardbevingsgebied in Turkije... waar wonder boven wonder nog een baby van twee weken is gered, net als de moeder. En we zijn ook op het platteland rondom de getroffen stad Wan. We schakelen tussen Heerenveen en Harkema. Een Friese derby vanavond in de derde ronde van de KNVB-beker. Een dorp van 4200 inwoners gaat ervan uit te winnen van Heerenveen. Het Radio 1 -Journaal. tot half zeven vanavond. Er is uh, flink wat onduidelijkheid in Brussel. Die vergadering van de Europese ministers van Financiën die is uitgesteld vanmorgen. Terwijl je s'avonds die eurotop hebt en die zou wel doorgaan. Correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, laten we eerst eens even kijken naar die uh, bijeenkomst van de ministers van Financiën. Die moesten met elkaar een pakket maatregelen uh, vaststellen. Wa waar zitten de problemen dat dat dus kennelijk niet lukt? Er wordt officieel gezegd dat het eigenlijk een planningsfoutje was. en dat die vergadering eigenlijk een beetje overbodig was. Uh, dat, wordt, uh, dat is hier nu het verhaal wat, uh, wat wordt verteld. Uh, ze hadden bijeen moeten komen over het stutten van banken. De Europese banken die moeten 100 miljard extra kapitaal zelf aantrekken. of krijgen van, van, van landen om uh, ze klaar te maken voor de, uh, de, de, de Griekse schuldencrisis en wat daar nog allemaal aan gaat komen. Uh, nu ja, die vergadering was gepland voor morgen. Dat hadden de ministers van Financiën afgelopen zaterdag besloten... dat ze nog een keer bijeen wilden komen, op de dag dat ook die regeringsleiders bijeenkomen. Uh, dat was vooral om de Britten te sussen. Het is een complex verhaal hoor, agendaverhaal hier in Brussel. Het was vooral bedoeld om de Britten te sussen, uh, maar uiteindelijk hebben de Britten uh, hebben zich nogal kwaad gemaakt. Cameron, op de, uh, die hier afgelopen zondag zelf was, de Britse premier, en die heeft gezegd wat nou ministers van Financiën bij elkaar, ik wil zelf naar Brussel komen. Uh, dus afgelopen zondag is besloten dat uh, de Britten niet alleen hun minister van Financiën zouden sturen, maar dat Cameron zelf zou komen. Dus die komt morgenavond zelf en daardoor, nou ja zitten ze nu morgenmiddag met een bijeenkomst van de ministers van Financiën... speciaal georganiseerd, zodat de Britten er ook bij kunnen zijn. En die, gaat, nou, die is nu overbodig, wordt gezegd, want Cameron komt zelf. Is het, denk je, inderdaad een uh, agendafoutje? Of zit hier wel degelijk iets politieks achter? Want dat ben je wel geneigd te denken, maar, maar misschien is dat onterecht. Het, het is een plausibel verhaal dat het een, een agenda, uh, foutje is... Uh, maar aan de andere kant... Kun je ook niet zeggen dat het nu allemaal heel goed gaat hier qua voorbereiding. Uh, de onderhandelingen die, die, die lopen stroef, uh, de, vooral met, met de banken, daar moet een akkoord worden gevonden over hoeveel die gaan meebetalen aan die Griekse crisis. Daar is nog allemaal geen oplossing voor. En het is wel echt hoogspanning hier, want ze hebben nog maar 24 uur voordat die top begint. En tegen die tijd moet er wel daadwerkelijk iets afgesproken zijn. M maar, uh, dat, maar dat kan dus uh, in principe wel zonder een bijeenkomst van de minister van Financiën vooraf. I ja, die top van minister bijeenkomst, sorry, van minister, ministers van Financiën is niet cruciaal. Tenminste, uh, als je kijkt naar gewoon de normale gang van zaken. De normale gang van zaken. Maar afgelopen weekend is wel gezegd dat het wel belangrijk was dat ze bijeenkwamen. Dus. Ja, onduidelijkheid hier onduidelijkheid. toch nog precies nou, dat begrijp ik. Er liggen ook heel wat problemen ja. daar uh, in Brussel. Goed, Joris van Poppel, uh, vanuit Brussel, dank je wel. Als jij meer hoort over dit agendafoutje, dan horen we dat graag van jou. minister, de jager van Financiën, die kan ieder moment in de Tweede Kamer... gehoord worden door de Tweede Kamer over uh, wat zich allemaal afspeelt in en rond in Brussel. Dus dan hoort u dat ook van ons, wat daar uitkomt. Want hij zou het toch moeten weten, onze minister van Financiën, later deze uitzending. We hebben toch al zeven de tijd om die onduidelijkheid op te heffen. Kom rellen tegen de Koerden. Dat is een oproep die Turkse jongeren ook vandaag op Twitter en op Facebook doen. Aanleiding is een aanval van de Koerdische PKK op Turkse militairen... vorige week in Turkije. Dat jonge Turken in Nederland zich zo druk maken... komt doordat ze hier niet goed zijn geïntegreerd. Dat zegt Turkse wetenschapper Zini Ozdil. Als je een realistische besef van jezelf zou hebben... dan zou je zeggen... Ik ben een Nederlander met een Turkse achtergrond. Ik ben hier geboren. Ik ga hier sterven. Mijn kinderen gaan hier uh, geboren worden en sterven. Dus uh, misschien moet ik me ook gaan interesseren over issues die zich hier afspelen. En die ook direct te maken hebben met mijzelf. Dus ik kijk alleen maar naar Turkije? Ja, vraag maar aan een willekeurig Turkse-Nederlandse jongeren. Die kan jou veel meer vertellen over maatschappelijke politieke issues in Turkije... dan uh, over dezelfde issues in Nederland. En hoe komt dat? Is dat een gebrek aan interesse... In Nederland dan? onder meer, maar het heeft ook te maken met de hoge organisatiegraad van Turkse Nederlanders. Uh, de Turkse Nederlanders zijn van alle niet westerse allochtonen de meest georganiseerde groep. En die organisatie vindt grotendeels plaats in lijnen van het land van herkomst. En dat is, dat is een probleem. Wat is de rol van de ouders in deze? Die is uh, groot. Uh, de meeste gezinnen in Turkije zijn redelijk conservatief. Gericht op Turkije, redelijk nationalistisch. Probleem is, die jongeren, die accepteren dat vaak... Uh, die gaan daarin mee. Als je, kijk maar eens bijvoorbeeld naar fora uh, naar waar Turks-Nederlandse jongeren hun me mening uiten. Als je dat allemaal leest, dan denk je van ja, de, uh, er is weinig verschil met hun grootouders die van het platteland kwamen. Als het gaat om uh, waardennormen, er is geen vooruitgang, zeg maar. Als we dan inderdaad even kijken naar de situatie zoals die nu is. Hè. Ze zijn heel boos op, op de Koerden, wat er allemaal gebeurt tussen de Koerden en, en de Turken in Turkije zelf. Waarom zit dat zo diep bij hun? Dat is die internalisering van een misplaatst ultranationalisme ten aanzien van Turkije. Uh, da daar ligt het hem aan. Ik spreek ook regelmatig met uh, Turkse jongeren uit Turkije... die uh, als uitwisselingsstudent naar Nederland komen. En die schrikken, schrikken zich allemaal rot uh, als het gaat om die Turkse jongeren hier. Hoe nationalistisch, blind nationalistisch ze zijn. Uh, en dit geeft aan dat er nog, nogmaals geen enkele sprake is van integratie... in de reële zin van het woord. En toch worden die Turkse jongeren uh, gekenmerkt als goed integrerend... omdat ze vaker hoger opgeleid zijn... en minder last veroorzaken in de Nederlandse maatschappij. Maar dat, uh, ja. ja, want we horen eigenlijk weinig over ze... Behalve als het dieperliggende probleem zich uit in gewelddadige incidenten. Uh, weet, weet je wel? Uh, het feit dat, dat, dat Turks-Nederlandse jongeren minder vaak een handtasje stelen dan Marokkaanse jongeren. zegt absoluut niks uh, over hun integratie. De betrokkenheid met het land waar je in leeft dat moet de graadmeter zijn voor integratie, niet hoeveel lasten veroorzaakt. Ze hebben nu ook opgeroepen om morgen weer te gaan, te gaan rellen... op het Museumplein in Amsterdam. Wat kun je daar tegen doen? Hoe kun je er tegen gaan? Ja, je kunt er weinig tegen doen, uh, uh, behalve zoveel mogelijk... zowel die jongeren als overheid en het publiek debat erop aanspreken... Uh, van, we hebben jarenlang een compleet verkeerde definitie gehad van integratie. Uh, zowel in beleid en wetenschap, maar die jongeren die ook eigenlijk de facto zeggen... Wilders heeft helemaal gelijk. Ik hoor er niet echt bij. Turkije is mijn land. Wat moet het mij nou wat, wat zich in Nederland afspeelt? Dit is toch niet mijn land. is letterlijk uh, wat ik heel vaak hoor als ik Turks-Nederlandse jongeren op, hierop aanspreek. Zijn ze ook boos op Nederland? Uh, ik, ik denk het wel. Ik denk dat er ook een onbewust uh, gevoel van, uh, is van... ja we worden toch niet geaccepteerd. Dus we gaan ons nog sterker identificeren... met, uh, met het land van onze ouders en grootouders. Dat is begrijpelijk, maar het is niet uh, het, het juiste antwoord. In plaats daarvan zouden ze veel beter kunnen uh, zeggen van... nee, wij zijn wel Nederlanders. Ook al uh, ziet de ontvangende samenleving het niet zo. We gaan hier werk van maken. We gaan hier tegenin. We gaan protesteren. We staan met beide benen in Nederland. Je maakt je veel zorgen over de, over de integratie van die Turkse jongeren. Ja, hoe wrang misschien ook, maar dat dit nu gebeurt is misschien juist wel goed, want nu zijn ze weer in beeld en nu wordt er weer over gesproken. Ja, he, inderdaad. Uh, helaas is het zo dat uh, pas wanneer uh, er zich problemen voorden, zichtbare problemen voorden, dat we er dan pas over gaan praten. Maar ja, uh, ik zou het liefst willen zien dat er ook buiten dit soort incidenten om uh, een diepgaande en kritische discussie over integratie plaatsvindt. De Turkse wetenschapper Zini Osdiel. Het is nog onduidelijk of er vanmiddag of morgen een nieuwe demonstratie is van Turken op het Museumplein in Amsterdam. Politie en gemeente zeggen op alles te zijn voorbereid. Een verslag was dat van Martijn van der Zanden. Het. Het lied van de Harkema's boys. Het zal vanavond vast luidkeels gezongen worden. Want om kwart voor zeven dan begint de wedstrijd tegen het grote Herenveen voor de KNVB-beker. De trainer voorspelt dat zijn Harkema's boys Heerenveen bij de lurven gaat pakken. Nou, dat is natuurlijk een mooi verhaal. Zaterdag amateurs tegen de Eredivisie en dat in één provincie. Jeroen de Jager is afgereisd naar Harkema. Jeroen, hoe bereidt het dorp eh, zich voor op deze wedstrijd? Hoe het dorp zich voorbereidt door naar de wedstrijd te gaan natuurlijk. Want ze zijn echt werkelijk massaal uh, aan het uitstromen. Het is hier denk ik vanavond, als die wedstrijd begint om kwart voor zeven, is dat dorp uitgestorven. Want er hebben zich 5300 mensen gemeld voor de wedstrijd. Die zitten op die tribune. Die hebben de zuidtribune van het stadion uh, tot hun beschikking uh, gekregen tegen gereduceerd tarief, 5 euro per kaartje. Maar er wonen maar 4200 mensen in, uh, in Harkema. Dus uh, ja, tel uit. Er komen natuurlijk ook heel veel mensen ook buiten Harkema vandaan. Uh, hier op het verzamelpunt staan nu acht bussen. In totaal gaan er vijftien bussen, Lucella, richting dat stadion in Heerenveen. Zeg, en hoe komt het dat, dat die Harkemaanse boys zo goed zijn? Hoe komt het dat die Harkemaanse boys zo goed zijn? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb ze nooit zien spelen. Ik weet wel dat ze ooit eerder... Of ze hebben in, in deze bekerreeks uh, uh, tot nu toe uh, Willem II uh, uh, uitgeschakeld. De NEC-amateurs, ze hebben eerder wel eens gespeeld tegen Feyenoord. In een andere bekerreeks, uh, ze hebben eerder wel eens gespeeld tegen Zwolle. Dus ze zijn eigenlijk altijd wel uh, redelijk in de top. Maar de voorzitter weet dat misschien, Pieter Spinder. Hoe komt het dat jullie zo goed zijn? Nou, omdat we goede spelers hebben natuurlijk. Hè? En hoe we komt dat dan? Want je hebt toch, waar haal je dat geld vandaan voor goede spelers? Nou, we hebben een goede sponsorgroep en een goed scoutingapparaat... dat we goede spelers hierheen halen. En uh, het is ook zo dat er veel spelers doorstromen naar de Eerste Divisie. Of Eerste Divisie, dus jongens willen hier ook wel heen. Afgelopen jaar vier stuks geloof ik, hè, die doorgestroomd zijn. Naar Go Ahead, naar Cambuur, wat was het? Ja, twee naar Cambuur, één naar uh, Go Ahead Eagles en één naar VVOG. En hoe komt dat? Waar zit die vechtersmentaliteit van Harkema? Waar komt die vandaan? Ja, die, die, dat is de mentaliteit van het hele dorp. Hè? Dat, dat zijn de arbeiders, dat zijn uh, net als Rotterdam. Hè? Zo, zo moet je het een beetje is dat zien. Is het zo, Harkemaar is een arbeidersdorp? Ja, allemaal arbeiders, straatjes, dus, uh, bouwvakkers, uh, ja, allemaal in de bouw, ja. Veel eigen huisbezit hier ook, hè? Ja, de, ik ja dus uh, denk ik qua percentage geen dorp waar zoveel eigen huizen staan. En nee, die hebben ze ook allemaal zelf gebouwd, met elkaar. Dat zegt iets natuurlijk over zo'n dorp. Ja, dat zegt iets. En dat komt dan in, in, in het spel ook uh, terug natuurlijk, hè. Ja, en dan even iets uh, over die wedstrijd vanavond. Uh, u staat nog hier. Gaat u er naartoe zelf? Nee, ik ga uh, voor uh, Eredivisie live uh, volgen bij mijn moeder. Gewoon thuis zitten bij uw moeder. Ja, gezellig. En waarom dat? Nou ja, dat is, uh, vindt mijn moeder leuk en ik uh, doe het is ook beter voor mij. Oké, okay. um, wat zijn de kansen van haar? Laten we even hier naar de bus lopen. Dan kan ik misschien even die bussen in, uh, ingaan nog. Ja, oké, okay, de kansen zijn. Nou ja, we hebben. Uh, de, de, de kans is niet zo heel groot natuurlijk. Alleen, het, is wel, het is wel voetbal natuurlijk. De bal is rond. We wil op tweeën stoken een gerenommeerde club. En die hebben we ook verslagen. Dus uh, kansloos zijn we niet. En jullie hebben eerder tegen Heerenveen gespeeld. Uh, 4-5-1 verloren toen. Ja, ja. Uh, uh, daarvoor nog een keer tegen Heerenveen. 7-8-1 was het toen. Dus, ja. Ja, Heerenveen heeft in potentie betere ploeg dan ons natuurlijk. Het budget is 75 keer zo hoog, dan dat van ons natuurlijk. Maar ja, wij zijn, uh, we gaan er toch wel voor. We gaan ons niet ingraven wat er ook met tien mannen. op bereid je die ballen wegtrappen? Nee, we gaan er wel wat moois van maken. Oké, okay, nou, uh, goede wedstrijd zou ik zeggen. Ook bij ja. moeder thuis. En uh, ik hoop er het beste van. Ja, dank Bedankt. U dank je wel. En ja, je gaat straks ook de spelers zelf nog even uh, raadplegen? Nee, nee, nee, nee. Die spelers zijn vertrokken, Tim. Oh. Uh, kwart voor vier al. Ja, nee, die zijn al weg. Die zijn richting Heerenveen, helaas. Na nou, een stevige biefstuk neem ik aan, want een kwart voor zeven inderdaad is die wedstrijd. Spreken we weer nog ruimschoots en uh, diverse malen voor die tijd. Jeroen de Jager, dank je. Okay. Zometeen. Steeds meer mensen kunnen hun hypotheek niet meer betalen. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit... Ik heb geen idee... René Passet, net op tijd. Ja, een, een normale avondspits tot nu toe. En het helpt dat de regen grotendeels uit de Randstad is weggetrokken inmiddels. We zitten op 120 kilometer file. Rond Amsterdam en Utrecht is het het drukst. Twee van de langste files uh, zijn uh, te vinden bij Rotterdam en Utrecht. Op de A15 vanuit de Europoort tussen Spijken-Nissen en het Vaanplein 8 kilometer. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Knabbert Lunette en Bildhoven ook 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carrasso en Tim Overdick. Staatssecretaris Fred Teven van Veiligheid en Justitie... is teleurgesteld over de reactie van CheapTickets.nl. De site van deze organisatie werd gehackt... waardoor veel persoonlijke gegevens van reizigers openbaar werden... in ieder geval voor de hacker. Teven vindt dat het bedrijf de verantwoordelijkheid te veel van zich afschuift... door te verwijzen naar het keurmerk waar het bij is aangesloten. En ook het keurmerk, thuiswinkel.org... neemt volgens de staatssecretaris onvoldoende verantwoordelijkheid... voor de beveiliging van de internetsite. Nou ja, ik constateer dat ze de, zowel de beide bedrijven niet thuisgeven. En dat is nou precies een van de redenen waarom dit in het regeerakkoord stond... om die meldplichtdatum lekker snel te gaan regelen. En ja, laten we wel vaststellen dat eerdere kabinetten dit nooit hadden verzonnen... om dit in de wet op te gaan nemen. Dit kabinet vindt dat een prioriteit, daarom staat het ook in het regeerakkoord... Ik had er graag met de Kamer over gesproken voor de zomer om dat wetsvoorstel al eerder in consultatie te krijgen. Het was niet mogelijk om het hier te agenderen. Ja, dan denk ik dat, uh, dat nu, als ik het binnen 35 dagen in consultatie heb, dat dat het meest maximaal is wat van de regering kan worden verwacht. Maar de zorgen die worden geuit door de fractie van GroenLinks, die zorgen heb ik ook. Want het kan niet zo zijn dat je 800.000 mensen, waaronder de minister van Buitenlandse Zaken, mijzelf in de kou zet. Want hoe kwalijk is het dat dit soort gegevens eigenlijk op straat komen te liggen? Nou, dat is buitengewoon kwalijk. En we waren hier al bang voor toen het kabinet werd gevormd. Vandaar dat het ook in het regeerakkoord staat dat je een melding moet krijgen van datalek en dat het CBP, het College Bescherming Persoonsgegevens, hier ook adequaat tegen kan optreden. Dit zijn nou de zaken waar het College Bescherming Persoonsgegevens dus wel boetebevoegdheden voor moet hebben. En dat gaan we ook regelen en die gaan we ze ook geven. Dus het college wordt geen papieren tijger? Nee, het college wordt geen papieren tijger en ze zelf de goede prioriteiten stellen. Dit zijn de belangrijke dingen en die moeten we ook gaan handhaven. En wat is dan het grote voordeel van een meldplicht van zo'n lek, hè? als er dus een site gekraakt wordt? Nou ja, kijk, ook al zet je iets op een testsite, zoals in dit concrete geval gebeurd is... dan nog is de verantwoordelijkheid natuurlijk van zo'n website om te zorgen dat die persoonsgegevens dat die beveiligd zijn. En op het moment dat je dus constateert dat je een, een, een lekke organisatie hebt... ja, dan is het wel belangrijk dat je dat op dat moment ook meldt. Dan, hè, dan kunnen burgers er ook rekening mee houden. Dan kan het... Meld op de eigen site of, of aan, de, aan het CBP? Nou, in ieder geval melden aan het CBP, hè, dat zit in het wetvoorstel. Dat dat in de eerste instantie is wat we gaan doen. Maar ook melden aan de gebruikers van zo'n website. Van, pas op, deze site is niet veilig. Pas op, deze site is niet veilig. Geef uw persoonsgegevens hier niet prijs. Nou, wij willen dit gaan regelen. Nou, het heeft allemaal vertraging opgelopen. Ik geef daar, geen, uh, geef daar niemand de, de schuld van. Maar binnen 35 dagen ligt er nu een wetsvoorstel. En dan kunnen we hierover praten in de Kamer. Al dus staatssecretaris Teven Michiel Breitveld sprak met hem. Steeds meer mensen hebben een betalingsachterstand met hun hypotheek. 45.000 huishoudens hebben al zeker drie maanden hun hypotheek niet betaald. Dat zijn er 40% meer dan twee jaar geleden. Dat blijkt uit cijfers van het BKR, het Bureau Kredietregistratie. Johan Kenijn, goedemiddag. Goedemiddag. Hoogleraar, woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam. Als dus we het hebben over 45.000 huishoudens, vindt u dat zorgelijk? Het aantal is uh, zorgelijk, maar nog veel. Problematisch vind ik de enorme stijging. 40% groei in twee jaar tijd. Dat is heel erg veel. Wat zegt dat? Nou, Dat zegt dat steeds meer huishoudens in de problemen komen. Uh, problemen met hun inkomen om rond te komen met alle kosten die ze hebben. En dat ze zich genoodzaakt zien om de hypotheeklasten uh, uh, de betaling daarvan achterwege te laten. Ja, maar waarom denkt u dat er juist meer mensen nu zijn met betalingsachterstand? Wat zijn daar de achterliggende oorzaken van volgens u? Daar is niet zo heel veel bekend. Uh, het zou kunnen zijn dat het te maken heeft met mensen die uh, werkloos zijn, mensen die uh, gescheiden zijn, uh, mensen die om andere redenen uh, hun inkomen achteruit hebben zien gaan, waardoor ze niet meer in staat zijn om de hypotheeklasten te betalen. Ja, maar is het ook een signaal voor de situatie waarin de crisis momenteel om zich heen grijpt? Ja, enigszins zou kunnen. Waar de mensen ook mee te maken krijgen is dat de waarde van de woning daalt, dat vertaalt zich niet meteen in uh, het niet kunnen betalen van de woonlasten. Maar uh, als ze verhuizen, met een hypotheekschuld achterblijven... hebben ze toch nog wel weer een groter probleem. Uh, uh, uh, is het vergelijkbaar met een, situatie, een soortgelijke situatie in eerdere crisis? We hebben iets vergelijkbaars gehad in het begin van de jaren 80... maar dat is heel lang geleden, 30 jaar terug... En sinds die tijd hebben we in Nederland alleen maar te maken gehad... met een zeer florisante koopwoningmarkt. Maar als je het vergelijkt met de situatie begin jaren 80... wat kunnen we daarvan leren? Ja, wat kunnen we daarvan leren? Uh, ik denk dat het toch vooral uh, een kwestie is van uh, hopen... dat uh, binnen niet al te lange tijd de woningmarkt weer aantrekt. En dat uh, de prijzen weer, uh, weer enigszins stijgen. Dat er weer meer transacties plaatsvinden. En dat uh, daarmee de, de problemen wat, wat, wat, wat uh, overwaaien. Hopen? Ja, hopen, uh, want op zichzelf uh, is er erg veel onzekerheid met uh, de economische crisis, met de uh, discussie over de euro. Er is erg veel onzekerheid bij mensen en dat heeft zijn invloed op de koopwoningmarkt. Maar hopen is denk ik niet besteed aan mensen die nu hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Wat kunnen zij het best doen? Het beste wat zij kunnen doen is met de bank uh, in overleg treden voor schuldsanering. En kijken hoe ze vanuit hun budget uh, toch zoveel mogelijk uh, betaling kunnen doen aan de hypotheek. Ja, en een gewone verkoop dan, als ze daartoe gedwongen worden... dat leidt ertoe dat er een restschuld ontstaat door die dalende huisprijzen, nietwaar? Ja, er ja. zijn op dit moment een half miljoen eigenaarbewoners... die uh, een schuld hebben die hoger is dan de waarde van de woning. En als die mensen genoodzaakt zijn, gedwongen zijn om te verhuizen... dan blijven ze met een restschuld achter. Verwacht je dat deze problemen groter worden? Ik denk de komende jaren dat er nog wel iets zal uh, toenemen, het probleem. Omdat uh, de verwachting is dat de koopprijzen uh, de komende jaren nog wel iets verder zullen dalen. En dat leidt ertoe dat de omvang van de restschulden gaat stijgen. Ja, en de rol van de banken in deze? Ja, de banken die, uh, die, die hebben verschillende rollen. In de eerste plaats uh, het lijkt me heel erg verstandig dat banken toch proberen uh, er op een zo goed mogelijke manier uit te komen bij mensen die niet in staat zijn om een hypotheeklast te betalen. En aan de andere kant is het ook belangrijk voor het uh, herstel van de woningmarkt. dat banken, uh, met name starters op de woningmarkt. Uh, aan de hypotheken voorzien. Want waar, waar leidt dat dan toe? Dat de woningmarkt weer wat vlot getrokken wordt. Uh, de banken zijn nu heel terughoudend met het herstel van de de hypotheken. Maar wat ik bedoel te zeggen, is dat hypothetisch? Of verwacht u dat dat ook concreet gaat gebeuren? Want ik verstond uw vraag niet. Sorry. Is er, ik, wat ik probeer te zeggen, is dat hypothetisch wat u denkt, wat u verwacht, wat goed zou zijn? Maar wat is de realiteit? Die. Laten we heel andere dingen zien. Op dit moment is de realiteit dat de banken uh, erg terughoudend zijn... met het verstrekken van hypotheken. Uh, dat er een gedragscode is die aangescherpt is... waardoor uh, uh, mensen een lastige hypotheek krijgen... en ook starters uh, minder makkelijk kunnen toetreden tot de Ja, Waarmee de problemen voorlopig blijven bestaan. Johan Konijn, hoogleraar woningmarkt aan de UvA. Dank u wel. Dan is het uh, tijd voor het weer, acht minuten voor vijf. Gerrit Hiemstra, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we in het noorden beginnen. Wij zijn deze uitzending in het Friese Harkema uh, en in Heerenveen... voor de bekerwedstrijd om kwart voor zeven. Hoe, hoe zijn de omstandigheden daar? Nou, het regent er nu. Um, het is nat en dat zal ook betekenen dat het veld uh, vanavond nat zal zijn. Want het blijft ook regenen daar? Nou, nee, de regen trekt wel weg. Dus in de loop van de avond zou het uh, droog moeten worden... Uh, langzaam maar zeker. En uh, dan trekt de regen gewoon weg. Maar goed, het blijft natuurlijk toch gewoon een, een natte boel. Uh, voorlopig. Jij, kom, jij komt ook uit die compterrein, Ja, he? ik kom uit de buurt. Je hebt wel eens tegen de Harkemaasse boys gespeeld? Ja, in de jeugd, in de, bij de junioren. En? <laughs> nou, Verloren? Ja. 10-0? Nou, nee hoor, niet altijd. Maar uh, dat waren altijd wel uh, belangrijke wedstrijden. Want dan ging het altijd hard tegen hard. Strijdlustig club. Strijdlustige uh, de buurt is het daar, ja. Ja. ja. Okay. Nou, dit weer, we gaan het zien, kwart voor zeven vanavond. Dit weer, zei jouw collega gisteren, uh, kun, kun je zien als een soort intermezzo. Waar, maar waar is het wachten precies op? Nou kijk, het is een, uh, we zitten in een periode waarbij de belangrijkste laagdrukgebieden... toch wel op de, op de oceaan blijven, ten westen van ons. Uh, maar nu komt er vandaag net zo'n storing tussendoor. Dus dat betekent dat het vandaag even regent, maar na vandaag is het weer voorbij... En dan hebben we weer een periode met zuidenwind, relatief hoge temperaturen, zo'n 15, 16 graden. Morgen nog niet hoor, maar na morgen hebben we dat soort temperaturen weer. En het blijft ook droog tot en met het weekend. En dat is voor deze periode toch wel een, uh, nou ja, een meevaller. Want uh, in dit, deze tijd van het jaar, zo eind oktober, uh, begin november, waar we langzaam naartoe gaan, is het vaak heel erg wisselvallig. Maar nu is het toch... Uh, Best wel aangenaam. Met ook een droog weekend, kan je daar al iets over zeggen? Ja, dat weekend uh, lijkt ook droog te worden. Misschien dat er vrijdag een klein beetje regen kan vallen. Dan zit er een zwak front in de buurt. Maar het weekend, dat lijkt ook droog te blijven. Ja. Ga je kijken vanavond, kwart voor zeven? Of moet jij werken? Ik moet werken, ja. Gerrit <lacht> Liemstra. Voor het eerst debatteerde vandaag de PVV mee in de Algemene Beschouwing in de Eerste Kamer. Een heuse primeur voor de Senaat dus. En ook een primeur voor de minderheidsregering van Mark Rutte... die ook daar in de Eerste Kamer zijn begroting aangenomen moet zien te krijgen. Henk en Ingrid, daar zijn ze alvast, zijn vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. En dat hebben allen die hier aanwezig zijn gemerkt, dat het iets anders werd... Voorzitter, de Partij voor de Vrijheid spreekt liever gewoon van het nemen van verantwoordelijkheid naar de kiezer toe. En die verantwoordelijkheid, voorzitter, die maakt het verschil tussen de Partij voor de Vrijheid en de Oude Garde. Wij volksvertegenwoordigers, zij politici, zeker lobbyisten. Dat was Machiel de Graaf, de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Als het aan hem ligt, wordt de Eerste Kamer zo gauw mogelijk afgeschaft. Maar goed, zolang de senaat er nog is, doet de PVV gewoon mee aan het jaarlijkse politieke debat dat ook in de Eerste Kamer wordt gehouden. Want ook daar moet een meerderheid instemmen met de begroting van het kabinet. En dit jaar is dat spannend, want de coalitie heeft sinds mei, namelijk ook met de PVV, geen meerderheid. En is afhankelijk van onder meer de welwillendheid van de SGP. Van de PvdA heeft de coalitie alleen als het over Europa gaat steun te verwachten. Marleen Bart, de fractievoorzitter van de PvdA in de Eerste Kamer... was over de rest van het kabinetsbeleid snoeihard. Dit kabinet is dol op de mantra zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid, keuzevrijheid. Of om de trouwreden er nog maar eens bij te pakken... het wil 16 miljoen Nederlanders in hun kracht zetten. Wij zeggen tegen de premier, dat kan u niet en dat doet u ook niet. Tegen een licht verstandelijk gehandicapte landgenoot... met een chronische ziekte zeggen, neem je eigen zelfredzaamheid... is hetzelfde als iemand die blind is te sommeren uit zijn doppen te kijken. Of tegen iemand die doof is roepen, wie niet horen wil, moet maar voelen. Het is even zinloos en even hardvochtig. Bart werd op haar beurt aangevallen door de PVV. De Graaf had opgeteld hoeveel bijbanen de senatoren hebben. Los van het lidmaatschap van de Eerste Kamer zelf... dat ook geen fulltime functie is. Marleen Bart van de PvdA heeft er zestien. CDA-fractievoorzitter Elko Brinkman een stuk of acht. En zijn VVD-collega Luc Hermans heeft volgens de Kamer zelf twaalf nevenfuncties. Ooit werd het als een voordeel gezien dat politici midden in de samenleving staan. Maar in een debat met GroenLinks-senator tissen maakt de graaf duidelijk dat dat volgens hem nu anders is. Alle huidige senatoren samen hebben nog 434 bijbanen. Dat is een gemiddelde van 5,72. En daarbij is de vraag meteen gerechtvaardigd: leven we hier nu of spreken we hier nu in een lobbycratie of in een democratie? Het senatorschap, is dat een baan of een bijbaan? Nou, voorzitter, dat is een hele goede vraag. Uh, het senatorschap is in principe een bijbaan... maar dan is het toch heel knap als je daarnaast nog 16 hoofdbanen hebt. Volgens mij vindt de PVV het toch helemaal niet erg... dat er veel senatoren zijn die met de poten in de klei, want zo citeer ik u dan... van de samenleving van alle dag staan, daar is er op zich niks mis mee. Voorzitter, de heer Tisse kan mij niet gaan vertellen... dat als je uh, 16 of 15 of 17 uh, bijbanen hebt... dat je dan nog tijd overhoudt om te slapen. Ondanks de kritiek van de oppositie... zal er aan de plannen van het kabinet vermoedelijk niet zoveel veranderen. Aan het einde van de middag antwoordt de premier. Een bijdrage van Wilma Borgman aan het eind van de middag. Inderdaad, na vijf uur gaan wij ook van de Eerste naar de Tweede Kamer. Daar vindt dan de... Uh, het debat over de eurotop van morgen in Brussel plaats En de grote vraag is natuurlijk... welke boodschap krijgt premier Rutte mee van de Tweede Kamer naar Brussel? Spannend wordt het voor Ruttes ambtgenoot Berlusconi. Want die moet inderdaad laten weten... op welke manier hij zijn land gaat uh, laten bezuinigen. Dat is niet makkelijk. Hij overleefde heel veel schandalen. al Allerlei vertrouwenscrisis. Maar misschien wordt het wel Europa dat hem de kop zou kunnen gaan kosten. Daarover gaan we praten met ons correspondent in Rome, Bas Mesters. Na vijf uur. Tot zo. Vanavond BNN Today. Ik vond het uh, hilarisch en hysterisch tegelijkertijd. Ja, nou, dat is nee, heel nee, leuk dat te vind ik, Dat een compliment. <laughs> ja. Vanavond om half negen op Radio 1. Is Erben een veel grotere showman dan jij? Ja, op een gegeven moment lukte het niet meer, hè. Ja, dankjewel Sven. We gaan, het weer, we gaan het weer over jou hebben. Luister en kijk mee op radio1.nl. Ik word hier een beetje verlegen man. Oh. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vanavond in Altijd Wat gaan we terug naar 1947. In een Indonesisch dorpje worden 120 mensen geëxecuteerd. Een daad waar de Nederlandse regering nog nooit excuses voor heeft aangeboden...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 Dit is Radio 1.